De man van 49 die wordt gezocht vanwege de schietpartij in Zwijndrecht is een bekende van de politie. Hij kreeg in 2017 een gevangenisstraf voor een gewelddadige overval. Daarbij zou hij met een vuurwapen hebben gedreigd en 260.000 euro hebben buitgemaakt. Ook is hij vroeger veroordeeld voor diefstal. De politie is dringend op zoek naar de man. Hij wordt ervan verdacht dat hij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht een vrouw heeft doodgeschoten. Haar dochter raakte zwaar gewond. De jarenlange vriendschap tussen Frankrijk en Duitsland wordt vandaag gevierd in Parijs. De landen zijn vroegere aardsvijanden, maar sinds een jaar of zestig zijn ze dikke vrienden... vertelt deze Belgische hoogleraar Europese politiek. Precies zestig jaar geleden hebben de toenmalige Franse president... en de toenmalige Duitse kanselier Charles de Gaulle en Konrad Adenauer de afspraak gemaakt. Vanaf nu gaan wij en onze opvolgers om de haverklap met elkaar overleggen. Dat maakt de, ja, dat je een, een soort van vriendschap kreeg tussen die twee landen. En die vriendschap is vandaag opgepoetst. De Duitse bondskanselier en de Franse president benadrukten nog maar een keer... dat ze op één lijn zitten als het gaat over de toekomst van Europa. Peru heeft Machu Picchu gesloten, de belangrijkste toeristische attractie van het land. In Peru zijn al weken flinke protesten tegen de overheid. En voor de veiligheid van de toeristen is de Inca-stad dicht. Correspondent Boris van der Spek. Toch zijn er enkele honderden die wel de poging hebben gewaagd om te bereiken. Het is alleen een best wel afgelegen gebied... Voor hen betekent het dat ze ja, daar vastzitten voorlopig. Er is een evacuatieplan. Sommigen hebben al besloten om terug te gaan naar hun hotels. Maar dat betekent in sommige gevallen echt zes, zeven uur lopen. Dus uh, ja, het is voor, voor de toeristen die er zitten toch echt uh, een problematische situatie. Inmiddels hebben reddingswerkers ongeveer 400 toeristen uit het gebied geëvacueerd. Het weer nog op veel plaatsen bewolkt, maar op sommige plekken ook wat zon. Het is 1 tot 4 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen ook, maar wel bewolkt. En twee of 3 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk staat er file bij Amsterdam Zuid op de A10 richting Utrecht. Bij knooppunt Amstel zijn drie rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV, TV. radio en internet. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Speer me, speer jou. Ain't yeah. hey, nobody wanna go, ain't nobody wanna move. Ain't nobody wanna try, ain't nobody stays alive. Wedo, from wedo, it's me and you. Oh, wedo, hey, ain't nobody wanna go. Please, I can explain everything, don't cry. Had to protect my friend from his friends, I swear no lie. See before we knew what the cops came put an end to it with his handcuffs. Took me down to the damn cell, cause I'm not a mind what he more tough. Bail me out, mom, it won't happen again, I promise. Okay. Don't tell Eddie about this, he's too tired to feel. A second this. guessing, you never know when the God upstairs blessing. Or testing us in sessions. Not ready for confessions. We all know lessons. Some ways, somehow, wanna fail about Even if I succeed, I take a bow What I'm saying right here and right now, we need to change. We arranged the whole point of view, cause for me it's so strange. Ain't nobody wanna go. And I'm Sale el todo, y el todo se hace nada Y espirales de consejos, miles mares De palabras, pero cada ser humano Tiene su propia realidad Cada alma sigue su ruta, a diferente velocidad Por eso queridos míos, cuando Muera, no extrañen mi presencia Alegrías que vivimos, problemas Aprendan de mis errores No siempre el agua es clara yeah. De la nada sale el todo Y el todo se hace nada With empty pawns people act empty And those who got a lot Act like they don't have plenty So you say you're getting places But you ain't moving at all Still some race on sit back And wait for his call hey, Ain't nobody wanna go Ain't nobody wanna move Ain't nobody wanna try For you, lord. try to be nothing but pure lord mercy on me myself and i should never been where i'm there body cold when i was over here suddenly i'm out of so good i feel so low when i feel to show no matter where, where i go wanna try I'm singing well From Welo It's me and you Oh Welo Altijd is om hard te moeten werken, na zoveel jaar. That you should know It's not that I shouldn't really love you Let's take it slow all around the I'll okay.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 Ik wil grenzeloze struggles, ik wil grenzeloze liefde van je Oh, nee, ik hoop dat je kunt inzien dat de, dat de liefde die je krijgt Als het zo doorgaat niet meer blijft, deze niet meer blijft Dus stop nou eens met zeiken en boze appjes schrijven Ik heb aan seten, mollen om een kop in kant te krijgen Ruzies blijven drijven en goede slechte tijden nou zo moeilijk om te zeggen: schat het spijt. Anders, laat ik los. Als jij me geen waardering geeft, van houd de liefde op. Oh ja, laat de Anders laat ik los. Ik laat ze los Schat dan laat ik los. blind as far as the eye can see if i'm meaningless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 te voelen, hoe het was toen het begon. En misschien het woord te vinden dat ik nu niet zeggen kon. Oh, ik wil zo graag weten, nee. Het is nog niet te laat. Ja, de jaren die verstreken, bijna niet aan je gedaan. Zeggen, kom. Misschien het om te vinden dat ik toen niet zeggen kon.